Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar een stuk meer meldingen binnengekomen van asielzoekers die overlast veroorzaken. Het gaat om een stijging van 38% vergeleken met 2021. Mijn collega Bas de Vries heeft de cijfers ingezien. Nou moet je daar wel bij bedenken in 2022 steeg de instroom van asielzoekers in Nederland ook heel sterk. Met vrijwel hetzelfde percentage zelfs. 39 procent. Dus dat houdt elkaar redelijk in balans. Er wordt het vaakst melding gedaan van winkeldiefstal door asielzoekers. Dat merken ze onder meer bij AZC's in Ter Apel en Budel artsen willen makkelijker mee kunnen kijken in je medische dossiers. Nu mogen dokters alleen info over een patiënt delen als diegene daar officieel toestemming voor heeft gegeven. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Mensen kunnen onnodig in het ziekenhuis komen bijvoorbeeld doordat ze de verkeerde medicijnen krijgen. We weten dat er ongeveer 600 vermijdbare ziekenhuisopnames per week zijn doordat dit niet goed geregeld is. Het overdragen van gegevens over welke medicijnen die je slikt. Dus wat we zeggen is van uh, overheid regel alsjeblieft dat wat beter is voor de gezondheid van patiënten dat dat de standaard wordt in de Nederlandse zorg. De zorgverleners willen dus dat de artsen voortaan altijd info over medicatie met elkaar kunnen delen tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen. Britse inlichtingendiensten denken dat dreigementen ervoor gezorgd hebben dat de Russische opstand van afgelopen weekend zo snel was afgelopen. Huurlingen trokken richting Moskou, maar keerden om voordat ze bij die stad waren. Mogelijk werd hun familie bedreigd door Russische veiligheidsdiensten, zeggen Britse media. President Poetin die zegt er tot nu toe niets over. En een enorme drugsvangst in de haven van Rotterdam dit weekend. Tussen de bananen vonden de douane 3600 kilo kook. De lading kwam uit Ecuador. Het is de grootste drugsvangst van het jaar in Rotterdam. Tot slot het weer. Wat wolken, wat zon. graadje of 23 langs de kust wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen begint op de meeste plekken droog. En s'avonds en s'nachts kan het gaan regenen.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 Younger than today I never, I, need, I never needed Anybody's help in any way now, oh, But now these days, oh, are, these gone, days are gone And I'm not so self-assured now I'm fine change I've changed my mind An open Jorden, the, the Beatles en Hell. ZFM maakt hun naam waar. Want de zon schijnt, dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. This is het zonnige ritme van ZFM. En wij zijn er. Uh, goedemiddag Benno en goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag. Hoor, ja, je wilde net al wat zeggen, maar ik had de schuif nog even dicht. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Het wordt allemaal keihard geregisseerd. Ja, natuurlijk, ja. natuurlijk. <laughs> De, zo! Onze hoofdregisseur Rob Harms. Hoe is je week geweest? Ja, uh, nou, lekker, lekker rustig. Ja? ja, lekker in de tuin gewerkt en zo. Lekker in het zonnetje. Mooi, dat doe je en, goed. Ja, ja, ja. En uh, net ben ik in het dorp geweest. Ik ben een gezellig naar het museum geweest. Ja. En uh, even naar de auto race, uh, Of tenminste, de uh, 500 CC ge, ge, gekeken. De Formulewagens. En uh, dat is een fantastisch verhaal trouwens. Hè? Mooi, hè? Ja, ja, ja, ja. En er komt een boek uit hè, over die Lex leg, Beels. Lex Beels, ja, heet die man. Een heemstedenaar. En, um, dat, en dat boek, dat wordt wel gemaakt. Je kan erop intekenen, moet je wel even naar het museum. En dat vind ik wel, wel grappig. Dan zijn ze dus bezig om zo'n tentoonstelling samen te stellen. En dan uh, ontstaat er, in, komt er uit dat samenstellen dus een idee. En dat betekent dat ze een boek gaan schrijven over Lex Bales. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat, dat, dat heeft toch wel weer... Uh, ja, een bepaalde dynamiek, Richard. Goedemorgen, middag. En voor de niet-kenners, wie is Lex Beels? Uh, Lex Beels is een heemstedenaar, was een heemstedenaar. En die heeft een belangrijke rol gespeeld in de uh, 500cc-serie. Uh, wat later Formule 3 werd. Zo zeg ik het toch goed, goed. Uh, Klopt, klopt. Ja, ja, ja. Staat er trouwens ook zo'n uh, Formule 3-auto uh, binnen, of niet? Ja, wat? Er uh, staan er wel uh, drie of zo, je dat uh, drie dan? of vier. Ja. Hoe hebben ze die binnengekregen? Of zijn het uh, nou, niet zo ja, grote machines? Nee, nee, nee, nee. Het is een... Uh, het is eigenlijk een, uh, een badkuip op wielen. En uh, dus, uh, nou, Richard kan er net in. <laughs> Hoe is het Richard? Richard ja. buiten trouwens hi, dames. Ja, ik ben wel nee. even. Nou, hey, goedemiddag. We gaan het straks met uh, Richard hebben natuurlijk over verschillende dingen. Richard blijft vandaag wat langer dan normaal. Want we gaan natuurlijk hebben, beginnen met over mindful wandelingen. Uh, dan doet Richard ook nog gewoon een lange afstandswandeling. En Richard schrijft ook. Bloks, ja, en dit keer gaat de Bloks uh, vandaag in deze uitzending over... Uh, gaat de controleur mee op vakantie of laat je hem thuis? En het is vandaag de dag van de duinen. Ja, ja, en ik, uh, wij praten straks ook uh, later in dit uur met Richard Buitenhek over de AWD... en onze eigen, ja, wat is het, uh, bijna 3.500 hectare... Duin met enorme geschiedenis. En nou, dat gaan we dan in grote lijnen even doornemen. Nou ja, je hebt het toch over een dag. Uh, morgen de, de dag van de Beatles. Ja. De wereld wereldbeeteldag. Uh, Vandaar uh, uiteraard uh, helpen aan het begin. Ja, precies. Dat vond ik een mooie opening. Ja, toch? En gelukkig had jij een bijen. Zeker. Of single. Zeker. En, uh, <laughs> even op dit moment uh, ja. activiteit uh, op het uh, circuit Zandvoort. Ja. Want we hebben race 1 van de DTM. Uh, ja. Die gaande is. We hebben nog uh, 25 minuten te racen. Oké, okay, en wie rijdt er op kop? Uh, ja, de staat Men. men? Maar uh, ja, ja, men, ja, men. nummer 48. N nummer 48 rijdt op kop. Uh. Nou goed, uh, ja, in de tweede uur komt uh, Chris Grotaanes, uh, onze eigen. Zandvoortse uh, autosportfotograaf. En uh, Chris komt er nu een uurtje praten over zijn beroep en zijn belevenissen in de wereld van autosport. En ja, misschien kunnen we Chris ook inzetten als analist uh, voor de DTM Ook wel handig. Kijk, heel goed. Wij hebben er weinig verstand van, hè? Dat hoor je wel. Ja. Men staat vooraan. Ja. Wie is dan Men? Ja, ja. hij rijdt Mercedes. Ja, hij, oh ja, ja, hij rijdt Mercedes. Ook dat weten we. Ja. Goed zo. Eerst maar muziek. Zullen we dat doen? Ja, ja zeker. Nou, heel veel zonnige muziek uiteraard, hè? want uh, op dit moment uh, 20 graden hier in Zandvoort. Wat? 20,1 graden. Oh, ik zag 26. Nee, ja, oh, dat is, is weer bij de Gettebach, hè? Uh, het is Engel. Meneer Engel ligt op hier. Oh, meneer eerst. Engel. Oké, okay. nou, dankjewel, uh, Richard. 16,2 als je de zee induikt, uh, Benno. Oh, lekker. Lekker koud, hè? Koud, hè? Koud, hè? Maar ja, uh, ietsje warmer wordt het wel steeds uh, met de dag.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 ...deze zonnige zaterdagmiddag... ...twee platen achter elkaar. Als eerste de Swing Out Sister... ...en Emma uh, The Same Girl. En erachteraan uh, van de weekend. Ja, hij treedt uh, dit weekend uh, op... Uh, ...in uh, de Johan Kruip uh, Arena... ...in Amsterdam. En gisteren is dat uh, concert uh, begonnen... ...en mensen hebben genoten. En ik heb zelfs gelezen in de Telegraaf... ...dat ze uit zijn handen uh, aten, uh, Benno. Gadverdamme. Ja, lekker hè. Als hij maar wel gewassen zijn. Ja, dat hoop ik ook. Nee? Nou ja, de, de weekend... We had een masker op, dus uh, oh. we weten nooit uh, hoe die eruit ziet natuurlijk. Hè? Oh ja, nou ja, Dus goed. Het zal allemaal wel. Nou, mooi. goed. Uh, ja, Richard uh, ja, vanmiddag uh, maar... weer gezellig in de uitzending. Eén keer per maand is uh, Richard Buitenheek bij ons. En uh, dan vertelt hij over zijn uh, Mindful Wandelen. En de eerstvolgende wandeling, Richard, uh, nogmaals goedemiddag... is uh, aanstaande zaterdag 1 juli. Ja. Dat is volgende week al. En uh, waar gaat de reis naartoe? Ja, we gaan dit keer naar de Kennemerduinen. Ja. En uh, er is een hele mooie plas, de Oosterplas. Ja. Waarschijnlijk ken je die wel. Dat ja. is echt, nou ja, daar zou je uh, schilderijen van kunnen maken zo mooi. Met, met die begroeiing eromheen. En uh, we gaan eigenlijk altijd uh, zo'n beetje tegen de zomer gaan we daar altijd wandelen. Zodat we dan ook, als het weer een beetje mooi is, daar ook kunnen zwemmen aan het einde van de wandeling. Oeh. Okay. Ja, dus uh, we eindigen dan bij de Oosterplas. En uh, ja, daarvoor lopen we dan uh, acht kilometer uh, door de duinen. Ja, ja. Is dat uh, wat anders dan het uh, wet uh, dan? Ja. ja, het wet uh, dat zit uh, bij de ingang Zeeweg. Ja? Het Koevlak noemen we dat ook wel. En dit is echt bij Bleek en Berg. Dat is bij die hockeyvelden. Oké. Okay. Ja, dus Tegen het aan, hè? Ja. Yeah. Hemels hemelsbreed zit dat ongeveer drie kilometer van elkaar af. Oké, oké. Dus bij de bergweg eigenlijk? Ja, in gang met de Bij de, de hockeyclub Bloemendaal. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, um, uh, acht kilometer. En je hebt hem weer uh, kriskras door de duinen uitgezet. Ja. Uh, ja. Vind ik altijd zo Jij loopt dan met een telefoon in je handen. En uh, ik denk... Uh, Richard zal toch geen broodkruimers gaan strooien? <lacht> <lacht> Straks weet hij de weg niet meer. Maar dit is helemaal een uitgestippelde route. Ja. Dus Mensen niet denken... Oh, hij verzint het de plekken. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. En ik, ik, ik loop hem eigenlijk ook altijd wel voor. Okay. En ik probeer altijd een uh, nieuwe route te bedenken. En, uh, uiteraard door de meest mooie plekjes. Dus uh, ja... Het is, er gaat altijd wel even wat werk in zitten voordat ik een goede, goede wandeling heb. Maar dat is wel wel, ja. Superleuk om te doen natuurlijk. En het is uh, vrij stil, hè? Want uh, ja. er wordt niet uh, gesproken tijdens de wandeling. Nee, nee we beginnen stil in stilte. Zelfs uh, bij het koffiedrinken halverwege, dan uh, zijn we ook stil. En pas aan het einde, dan mag je weer praten. En de reden dat ik op zaterdagochtend uh, uh, ga wandelen... dat is natuurlijk tien jaar geleden besloten toen we begonnen... ...is omdat zaterdagochtend rustiger is dan zondagochtend. Oh ja, zondag is dat zo? Ja, zondagochtend gaat iedereen wandelen... ...en dan krijg oh. je van die hardloopgroepjes. En, oh, ja, ja, ja. en zaterdagochtend is echt wel een stuk stiller. Dus vandaar dat we altijd op zaterdagochtend wandelen. Nope, dan moeten de boodschappen nog gehaald worden. Dus, ja, uh, precies. En waarom is die rust zo belangrijk dan? Uh, nou, het is heet Mindful wandelen. Het gaat dus ook vanuit de mindfulness-principes uit. En die mindfulness-principes gaan er heel erg uit van het hier en nu. Dat betekent dus dat je heel erg met je aandacht ja, hier. Hè, dus, uh, dus niet uh, bij, de, bij de supermarkt of thuis. Of, of misschien als je iemand in het ziekenhuis loopt ligt. Dat je denkt aan het ziekenhuis. Maar dat je echt hier denkt. Dus ook je aandacht hebt bij de wandeling. En ook nu. Dus niet uh, je aandacht morgen van, of overmorgen. Van wat moet ik uh, wandelen? Of wat moet ik uh, boodschappen doen? Of wat dan ook. Um, en alles... Wat af kan leiden van dat hier en nu gevoel. Dat hebben we proberen uit te sluiten. Nou, als er iets je ja, uit het hier en nu gevoel houdt, is dat dus praten. Ja, ja, ja. ja dat is zeker. Ja, het dat zijn soort prikkels die je uh, die voorkomt ja, uh, daarmee. Dat breng je weer naar je hoofd. Ja. Daar ga je wel over nadenken. En we lopen ook tien meter van elkaar af. En dat is ook om dus niet in die energie van iemand anders uh, te, ja. uh, te lopen. En ook dat je dus niet hoort dat iemand anders uh, loopt. Dus dan hoef je helemaal je aandacht daar niet bij uh, te hebben. Dus met helemaal wat dat gaat, een soort van loop je alleen. Vind ik wel goed zorg van je... die tien kilometer uit elkaar. Uh, ja. Je ziet elkaar wel... maar uh, je hoort inderdaad verder niks. En... Ja. Ik vind het wel heel ontspannen wat dat betreft. Ja. Ja. Goed, Richard, naast de mindful wandelen, doe jij ook aan lange afstandswandelingen? Ja, Klopt. Waarom, ook, ja. Doe je dat ook in stilte eigenlijk? Of, of veel? Nee, wel natuurlijk, nee. hè? Nee, doe ik niet in stilte. Ja, het is eigenlijk ik alleen loop. Ja. Maar. Um, um, nee, ik doe, ik doe ze niet in stilte. Ja, dat klinkt misschien. Maar raar. Waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Lange afstandswandelingen ma maken? Um, ik. Nou, ik vind wandelen heel fijn. En ik vind het ook ontzettend leuk om elke keer van A naar B te lopen. En dan bij B te slapen. En dan van B naar C te lopen. En dan bij C te slapen enzovoort. Dus elke nacht slaap ik ergens anders. Of wij. En dat vind ik zo ontzettend leuk. En je hebt elke keer weer nieuwe mensen die je ontvangen. En meestal zijn ze hele hartelijke leuke mensen. Ontzettend leuke plekjes. Echt hele mooie ruimtes vaak waar je... Waar je kunt slapen. Okay. En uh, ja, nou ik, ik loop zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland heeten ze de lange afstandwandelingen, dus dat, uh, dat heet de LAW's. En in het buitenland heet het de, de GR's en dat is de Grand Randonnée. Dat is het Frans voor een grote rondwandeling. Oké. Okay. Ja. ja, en die uh, in Nederland ik denk dat er nog een stuk of twintig lange afstandwandelingen zijn. Oh ja, zijn. zoveel nog? Okay. Ja, bekend is natuurlijk Pieterpad. Ja, ja. Maar ook bekend hier waarschijnlijk het Duinen-Kustpad. Ja, dat loopt oh. van Den Helder naar uh, Hoek van Holland. Um, maar je hebt nog heel veel. Je hebt bijvoorbeeld het Trekvalgepad. Dat loopt uh, van, um, hoe heet het daar, bergen naar um, nou, Duitsland. Uh, rond uh, de hoogte van net boven Arnhem. En zo heb je dus heel veel uh, lang afstandswandelingen. Ja. En in het buitenland, daar heb je de grande Randonnees. En die lopen dus echt door heel Europa. Ja. En een uh, prachtig land uh, om te wandelen is de Frankrijk zelf. Mm. En uh, nou, we gaan uh, de komende vakantie gaan we weer een stuk lopen van de GR5. En die GR5 die loopt van Maastricht naar Nice. Oké. Okay. En uh, dat is dan niet een directe lijn. Dan moet je echt wel denken dat is de, de rechte lijn maal een, een 60 70% erbij. dus dan, oh, Omdat cool. het natuurlijk toch wel... Ja. met allemaal bochtjes loopt enzovoort. Ja, ja. ja. En wij zijn dan... Uh, nu gekomen bij rond de Vogese. En uh, daar gaan we een maand... Uh, wandelen. Dus dan hebben we weer, schuiven we... weer een stukje op richting Nice. Zo, ongelooflijk. Wat ik het fijne van wandelen vind... is, uh, het gaat natuurlijk niet zo snel... En je hebt tijd om om je heen te kijken. Want ja. je tegenwoordig niet meer op een fiets kan. Want je de fiets is wat dat betreft echt gevaarlijk geworden. Uh, alles gaat met hoge snelheid. Um, maar met wandelen is toch, ja, dat is toch heel anders. Ja, zeker. Ja, en wat ik ook zo lekker vind is... je hebt continu je voetjes op de grond. Ja, aarde. Aarde. Ja, ja, ja dat ja, vind ja. ik ook heerlijk. Ja, ik merk dat ik... Uh, met fietsen ben je toch veel meer uh, bezig in je hoofd. En met wandelen kan je echt ook weer in het hier en nu zijn. Ja. Dat je echt, ja, ik kan ontzettend intens genieten van die natuur om me heen. Weet je dan, dan ja, dat, dat kan ik niet helemaal uitleggen, maar ik word er heel gelukkig van. Ja, zeker als je door bospaantjes en landweggetjes loopt, waar ja. verder niemand is. Dat, ja. uh, dat is wel heel fijn. Ja. Ja, ja. ja, dat heb ik ook laatst in uh, Zuid-Limburg ervaren. Dat was ja, is heel leuk. Ja, Zo'n prachtige omgeving. Zeker, zeker, zeker. Robbie, wat heb je voor ons nou, staan? Een plaat uit de jaren tachtig. En dat verbaast je natuurlijk niks, hè, bij nee. mij. We gaan een single draaien van de Pointe Sisters. Hier Kom is uh, Ode Medic.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 why's that light in the De Pointer Sisters en Oda Merk. Ja, Benno die gaat even kijken wat het weer uh, de komende dagen gaat doen. Heb je goed, goed nieuws, uh, Benno? Uh, nou, het is maar net wat je goed nieuws noemt. Ja, lekkere warme temperatuur. <tik> ja, morgen, morgen is het uh, 28 graden hier in Zandvoort. En met een UV van 7, dus smeer je in. 90% kans op zon. Met een zuidoostenwind van 2 boven, dus dat is eigenlijk windstil. Uh, maandag uh, wordt het wat koeler, dan zakken we terug naar de max 20 graden, net zoals dinsdag. En dan, dames en heren, vanaf woensdag tot en met zaterdag 6, 8 juli, uh, elke dag regen. Ja, ik zeg het er alvast maar bij, uh, de zonkans uh, die slinkt uh, van 25 tot 60 procent kans. En de uv-straling dus ook van uh, nou, uh, 3 tot 5 en hoeveel regen komt er dan, Weerman uh, Benno? Nou, dat zal ik je even verklaren. Dat is eigenlijk van uh, 2 mm tot 4 mm. Dus allemaal geen grote hoeveelheden. Nee. Maar goed. Uh, het is natuurlijk wel uh, even lekker nat worden. Vanaf uh, wanneer begint die ellende, zei je? Uh, uh, eens even kijken, vanaf woensdag, Woensdag, aanstaande woensdag 28 juni. Dan uh, volgt men 2 mm regen. Maxima, maximaal temperatuur van 22 graden. Met een windje van 4 boven. En ik heb uh, volgende week zondag een uh, strandfeestje. Nou, dan, dan zou ik zeggen, neem je parapluetje maar mee. Nou, want, lekker is dat. Want uh, 4 <laughs> mm regen. Allo. Maar goed, zijn maar verwachtingen. Dus het kan nog van alles gebeuren. Wat dat betreft hebben we geen controle over het weer. En dat is een leuk bruggetje, heb ik zelf gezorgd. <lacht> naar de blok van Richard Buitenhek. En die Dankjewel gaat ook... trouwens voor het weer. Ja, uh, we oh, sluiten ja. hem even af. Oh, ook naar te lezen op onze eigen ZFM app. Dus downloaden wij even en dan blijf je op de hoogte. jij ja. Ja, inderdaad de controleur. Ja, en de Richard Buitenhek, die nog steeds bij ons is. Richard, je schrijft regelmatig blogs Waarom eigenlijk? Uh, nou, ik heb uh, een bureau uh, die regelmatig van alles wil posten op, uh, op, uh, op LinkedIn, Facebook, oh ja, uh, Instagram. Ja. Ik ben daar zelf niet zo goed in, dus ik, uh, ik heb dat uitbesteed. Ja. Maar die willen wel regelmatig nieuwe input, input hebben ja, ja. Om, uh, om te posten. Dus ze zitten me dan achter mijn broek. He? We <laughs> hebben weer een paar nieuwe blogs nodig. Ja, dus dan, ja. nou, dan ga ik er weer mee aan de slag. En dat gaat je goed af, want het is uh, ja, ja, ja. een blog schrijven. Dat lijkt me toch geen sinecure. Nee, weet je, je bent er toch nog wel een, uh, een halve dag mee bezig. Ja, dat geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Want het ja. moet ook op de website. En, ja. weet je al, dus, uh, en nog gebonden aan een hoeveelheid woorden? Nee, oh, nee okay. maar het is wel... Ik heb altijd de neiging om uh, veel langer de blogs te maken dan goed voor me is. Maar dan ja. meestal splits ik ze dan en heb ik er twee. Oh, <laughs> Kijk, <laughs> dus dat, dat is lekker. Dan, uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay. En een tijdje, ik weet niet precies wanneer je het geschreven hebt... maar je hebt een blog geschreven... Gaat, gaat je controleur tussen aanhalingstekens mee op vakantie... of laat je hem liever thuis? En deze hebben we natuurlijk uitgekozen... omdat natuurlijk het vakantieseizoen eraan zit te komen. Uh, wat was de aanleiding van deze blog? Um, ja, dat is een goede. Um, inderdaad, een vakantieperiode. Um, ik, ik dacht van ja, mensen hebben daar dus last van. En het is wel goed als mensen dat weten dat dat bestaat. Ja. Ik kan niet goed inschatten vanuit mijn praktijk... hoeveel mensen de controleuren hebben. Maar ik denk toch wel echt wel hoe, minstens 25, 30 procent. Ja, heel van, veel mensen. Van, van iedereen ja, hebben de ik. controleur. Dus ja. dat betekent dat mensen dan als ze op vakantie gaan... want dan controleur speelt, speelt vooral op in nieuwe situaties... Ja, ja. Die hebben daar waarschijnlijk last van. En dat, dat, wat voor last kan je dan hebben? Bijvoorbeeld diarree of verstoppingen. Juist, heel veel mensen hebben ook verstoppingen, maar ook dat je zelfs echt helemaal ziek kan worden daarvan. Oké. Okay, van het, het controleren. Ja, van het controleren en ja. het feit dat dat dan niet lukt. Oké. Okay, ja, ja, dus je bent op een nieuwe locatie. Nou, ik weet niet. Heb jij wel eens op schiphol gelopen? Waarschijnlijk wel. Ja. Nou, er gebeurt zoveel om je heen. Ja, gigantisch. Met mensen ja. en, en lawaai. Ja. Hoe kan je de, die omgeving controleren? Ja, niet. Dat gaat niet. Nee. Dus die mensen die controleur zijn... die worden eigenlijk diep ongelukkig. Ja. Eigenlijk ook wel angstig. Dus dat gaat dan vaak ook lichamelijk bij ze, bij ze werken. Hm. Maar dit is extreem, denk ik. Hè? Het, maar je kan het denk ik ook in mildere mate. Ik heb je blog gelezen. Het, het kan van nul naar extreem. Precies. Want ja. Ik herkende mezelf er voor een deel in. Maar een ander deel dacht ik van... nou, gelukkig heb ik het zo erg. Heb ik het allemaal niet. En mm -hmm. uh, kan ik het ook wel weer loslaten. Uh, maar uh, laat dat even een beetje toelichten. De, je zegt van... Uh, de controleur mee op vakantie, hoe, moet, hoe moeten we dat zien? Wat, wat, wat, uh, hoe heb je het beschreven? Ja, ik zal even wat voorbeelden geven van de controleur. Want het zijn een aantal belemmerende overtuigingen die, die daar onder hangen. Ja. De ene heeft die en de andere heeft die. Bijvoorbeeld, ik moet alles onder controle hebben. Of alles moet gebeuren zoals ik wil. Ja, ja, ja. Ik wil alles zelf in de hand houden. Of het is belangrijk om volledige controle te hebben. Nou, die lijken heel erg op elkaar, maar voor, voor mensen die ze hebben is dat toch een heel, uh, heel belangrijk onderscheid. Ja. En uh, nou, Stel dat je bijvoorbeeld zegt van uh, alles moet gebeuren zoals ik wil en je bent op vakantie. ja, Dan gebeuren gewoon de dingen niet zoals je wil. Nee. En dan voel je je heel ongelukkig uh, bij. Dat zou ik zeggen, dan kan je knap last van hebben. Ja. En ja, dat precies. vertaalt zich inderdaad wat je net beschreef in die lichamelijke klachten. Maar denk ik ook psychisch ja vooral psychisch ja, angst ja. wat is komt de angst uit voort ja ja angst ja het is natuurlijk vooral psychisch en uh, lichamelijke klachten die komen daar uit voort ja ja, ja. en dan wij maar denken het komt door olijfolie ja. <laughs> het, het, nou, het kan ook al andere dingen komen uh, zien veel mensen last hebben inderdaad van verstopping door die controleur en ook last van loslaten hè? want de controleur en loslaten die gaan ook wel een beetje hand in hand uh, dan is veel olijfolie eten wel handig natuurlijk. Ja, ja precies. <laughs> maar wat kan je eraan doen? Ja, want dat ja. Is, uh, wat, uh, die, die, die stressvakantie... want het is eigenlijk, uh, uh, dat speelt denk ik ook wel mee, denk ik. Hè? Je moet vaak, veel mensen moeten voordat ze op vakantie gaan... Uh, twee keer zo hard werken. Ja. En dan gaan ze op vakantie... En nou, dan moeten ze, heel snel moeten ze dan uh, ontspannen en weer bijkomen, ontstressen. En dan komen ze terug en dan moeten ze weer twee keer hard werken om alles weer in te halen. Want nou ja. is toch daarom ga ik dus al jarenlang niet op vakantie. <lacht> het is vreselijk. En daarom ben ik voor mezelf begonnen. Ja, ja, ja Oh, Daarom ben jij voor mezelf. Dat jezelf. is het probleem niet. Ja, ja, oké. Okay, ja. Goed zo. Nee, maar je hebt gelijk. Uh, heel, hè, stel dat je werk hebt wat... wat Doorgaat op het moment dat je vakantie bent, dan moet je dus vaak voorwerken uh, daarvoor en een hoop inhalen als je, als je weer terug bent. Ja. En dat is waar, dat geeft stress. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, die in zo'n situatie zit, uh, zitten, die jij net beschrijft, een week nodig hebben om weer back to normal te zijn. Dus dan, stel dat je twee weken vakantie bent, dan drie weken vakantie bent, ja. dan heb je dus al een week. Ben je kwijt? kwijt. Ja. Om rustig te worden. Ja. En ik heb je vorige keer nog uitgelegd over de stresshormonen van buschauffeurs. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Hmm. Dat zelfs na anderhalve dag vrij... Ja. er nog allemaal stresshormonen in het lichaam van een buschauffeur zitten. Nou, hier hebben we het dus over een hele week. Hmm. Ja. Dat er nog stresshormonen in het... En stresshormonen zijn zo ongelooflijk slecht. Ja, dat ziektemakend. Oké. Ja. Okay. ja. Dus uh, nou, dat is nogal wat, uh, maar is het uh, zeg maar iets van deze tijd, uh, een de jachtig, jachtig leven? wat we alleen... Nou ja, de, op zich, de controleur die is wel van alle dagen. Nee. Hè, dat, uh, uh, zal ik heel even kort een historietje vertellen ja. over de controleur. Want hij ontstaat dan in je vroege jeugd. Um, en je krijgt in feite de boodschap mee, als jij alles goed doet, dan gaat het goed. Dan heb je geen last. En dat die last, dat kan van alles zijn. Dat je geen liefde hebt, krijgt of misschien wel geslagen wordt. Of... Weet je, dat, dat kan je, iedereen kan zich daar wel van alles bij voorstellen natuurlijk. Wat er nou gebeurt als je niet precies doet wat je ouders of je opvoeders ja. willen. Dus je gaat op een gegeven moment alles controleren. Dat het allemaal precies is zoals jij denkt dat het goed is. Hm. Helaas is het vaak zo dat ook al heb je alles onder controle... dat je opvoeders dan nog steeds... Uh, vinden dat je van alles verkeerd doet. Ja, ja, ja. Dus dat is het uh, vervelende. Maar goed, dat is wel de boodschap. Op een gegeven moment... dan, uh, dan ben je volwassen. En het vervelende van dit soort dingen is... die belemmerende overtuigingen... dat je dus, ook al ben je volwassen... en ook al heb je hem niet meer nodig... waarom heb je hem niet meer nodig? Je bent niet meer afhankelijk van je opvoeders. Ja. Dan kan je dat niet meer loslaten. Je blijft dus je hele leven... verbonden met die controleur. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... Ja, wat is daar de functie van? Hè? Dat wij als mensen zo in elkaar zitten... dat we dus die belemmende overtuiging ons hele leven meenemen. Ja. Nou, daar kunnen kun je nog een hele uitzending aan wijden waarom, waarom dat is. Dan zal ik dus verder niet, nu niet uh, nee. of uitwijden. Dan kunnen mensen voor jou, bij jou mee contact opnemen, denk ik dan. Ja, ja, ja, ja dat precies. is uh, ja. Ja, maar dat is ook wel een heel interessant, bijna filosofische discussie... van ja, waarom zitten we zo in elkaar als ja. mensen? Ja. Ja. Maar goed, dan kunnen we, je zou het dus kunnen loslaten. Nou... In je eentje is dat heel moeilijk. Dus dan kan je twee dingen doen, Benno. Je kan of zorgen dat je... heel weinig last van je controleur hebt. Nou, ik kan je vertellen dat als je... een weekje naar Epe gaat in een huisje... dan heb je veel minder last van de controleur... als dat je drie weken naar Turkije gaat. <lacht> met de spichter. Kijk je mij aan, even voor de luisteraars? <lacht> ja. Ja. <lacht> Rob heeft plannen om naar Turkije te gaan. <lacht> maar goed, oké. Okay. Je ja, dus ja, dus is nodenplannen. Dus dat kan je zegt maar op gedragsniveau uh, ja. doen... En andere is dat je dus inderdaad... gewoon probeert van die controleur af te komen. En dat kun je dus niet in je eentje. Nee. Dat moet je echt met een coach of een therapeut doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, het is, als je het van, ik denk dat het al heel veel scheelt... als je het al van jezelf weet. Ja. En bij jezelf erkent, ja. dan, uh, dan kan je zeggen: Ik ga niet naar Turkije, maar ik ga naar Epen. En ik ga daar in ja. huisje zitten. En ja. ik uh, ga er op de fiets naartoe, bij wijze van spreken. En, dan... ja. en weet je wat ook zo ontzettend belangrijk is, Benno? Ja. Heel veel mensen die dus last hebben van blemme overtuiging, zoals de controleur, die veroordelen zichzelf erover. Oh, nee, Oké. Okay. Dus ik, ze weten het wel. Nou ja, ze, ze veroordelen hun eigen gedrag. Nee. Weet je, dat ze, dat ze bijvoorbeeld ziek worden. Of dat ze zo zenuwachtig worden. Of dat ze mensen niet vertrouwen. Want dat zit ook, hè. Als je manager bent en je bent controleur... dan vertrouwen je medewerkers niet. Nee, oh ja, krijg je nee? dat weer. Ja, ja. Ja. Dus die veroordelen zichzelf erover... dat ze dat gedrag hebben. Okay. Maar wat, je al, wat al heel erg helpt... is hmm. dat je jezelf niet meer veroordeelt... over je eigen gedrag. Okay. En dat is, dat is relatief... Simpel ten ja. opzichte van het loslaten van zijn controleur. Prima. We gaan naar muziek. Maar voordat we dat doen, noem, ik even, noem even je website, uh, Richard. Zodat mensen die nu met prangende vragen zitten... in ieder geval jou een e-mail kunnen sturen. Ja, dat is coaching.nl. Dus oh. rbtc.nl. En mijn uh, mailadres is richard.rbtc.nl. Goed zo. En hij heeft nu Rob een heel fijn. Plaatje. Ja, we gaan op vakantie en we gaan niet naar Epe in dit geval. Ah, ah, maar, ah, uh, <laughs> nee, naar, uh, naar Spanje. dagen in Spain. Hier is uh, de single van uh, The County Cross. Got no place to go.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 The fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming that the radio's on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 En dan hoor je het he, van de Country Groves. Dan gaan we toch weer met het vliegtuig. In dit geval uh, naar Spanje toe. De Holiday in Spain. Wat een lekkere plaats. En die kennen we natuurlijk nog wel uh, van uh, de uitvoering samen met uh, Bluff. Ja. Ja. Dat was leuk. Heel goed. Ja. Zeker. Nou, we hebben Richard uh, vanmiddag uh, te gast. Ja. En we gaan het nog even hebben over de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, en dat is omdat het vandaag de dag van de duinen is. En uh, dat is wel oh toeval dat in 1845 zat Jacob van uh, Lennep met, samen met zijn vrouw Henriette Rouel in de tuin van het landgoed Huis de Mampad um, in Heemstede. En uh, ze hadden een, een, een lekker kopje thee te drinken. En daar kwam de heer van Lennep die kwam op het idee om... Nee, ze, ze, ze dronken een karaf koelhelder duinwater uit de pomp. En um, dat, zo kwam hij op het idee om dat water uiteindelijk... vanuit de duinen naar Amsterdam te brengen. Omdat daar was het één grote koolierenzooi. En chaos als het ging om in ieder geval drinkwater... Um, en niet ver van Huis de Manpad ligt um, Huis de Vogelsang. En daar heb jij je praktijk. Dat, is Klopt, wel... ja. Ja, ja, ja. Ja. dat ligt ja. helemaal aan de rand van de duinen. Ja. Ja. Op het, op het landgoed zelf heb je een landhuis en daar zit ik inderdaad. Ja, ja, ja, geweldig. Ja. Um, maar uh, dat was dus eigenlijk het begin van... Uh, nou, niet van een waterwinning. Dat was, ik dacht in 1853 uit mijn hoofd... Um, en hoe is het verder gegaan eigenlijk met die ontwikkeling van die, van die waterleiding Duinen? Ja, nou in uh, 1851 richt uh, die van Gennep uh, de Duinenwatermaatschappij op. En uh, in 1953, twee jaar later, stroomt het eerste water naar Amsterdam. Oké. Okay. Ja, en dat werd dan voor één cent verkocht per emmer. <laughs> Geweldig hè? Ja, ja. ja, ja, ja. je hebt gelijk die, die, die grachten die, die waren helemaal vies en... Uh, ja. De, de, de brouwers die stopten in 1400 al met water innemen voor het bier. Ja. En die haalden toen het water met uh, een soort tankwagens uit, uh, uit de, de vecht. Ja, ja, ja, precies. Ja. En even een vergelijking. Vroeger was het dus 1 cent voor een emmer water. En tegenwoordig stroomt er 70 miljoen kubieke. Ja. Dus 70. Uh, uh, en nou, het is eigenlijk 70 biljoen, denk ik dan. Een liter water, want een, een kubieke meter water is duizend liter water. Ja, dus ja. dat is nogal wat. Uh, nou, en, ja, en de duinen zijn eigenlijk van grote cultuurhistorische waarde, de, ja. de waterleiding Duin. Ja, zeker. Want, want er is behoorlijk wat aan vertimmerd. In de, in nou, ze is, zijn gaan graven natuurlijk. Ja, ze zijn gegraven. Het begon dus bij de Oranjekom. Weet je het, oh, ja. waarom ja. de Oranjekom de Oranjekom Nee, heet? nee, nee. Uh, de koning, de prins, hoe heet het? Uh, de, de, de prins... Uh, Willem. Willem. Die, uh, die uh, heeft de eerste, met zijn schepje de eerste kuiltje gegraven. Oh. Voordat Oranje komt dus... Uh, daar was het. Vandaar dat ze het de Roiinkom noemen. Dat is dan flink gegraven. Want het ligt behoorlijk diep die Oranjekom. Ja, ja, ze begonnen ook vrij klein hoor. Maar daarna is het helemaal uitgebreid. Ze begonnen met twee kanaaltjes. En later oh, hebben okay. ze dus... Nou, ik denk dat twee derde nu van de waterlijnduinen allemaal bestaat uit waan, waterwinggebied. Ja, maar het is een beetje alweer teruggeschroefd. Hè? Het Oosterkanaal, dat ligt helemaal tegen de Silica. Dat hebben ze nou, alweer vele jaren geleden weer dichtgeschoven. Hè? Dat is, mm. maar Waarom? Heb jij enig idee? Nee, ja. Ik weet wel dat ze een aantal kanalen... Dus dicht hebben gemaakt, dus uh, via buizen in plaats van uh, open. Oh, Oké, okay. en dat zal misschien met vervuiling te maken hebben. Of zo. Ja, ja, en dat ja, weet ja. ik eerlijk gezegd uh, oh. niet. En het grappige is dat, vind ze dat? Vind ik grappig dat in de waterleiding duinen elk heuveltje en dalletje heeft wel een naam. En dat heb jij, weet jij er wat van? Ja, ja. Um... Niet heel erg specifiek aan een naam, maar bijvoorbeeld Paardenkerkhof. Ja. Dat is inderdaad een plek waar dus paarden begraven zijn. Oké, okay, dus dat, ja, ja, ja. dat is wel, wel grappig. En zo hebben al die namen in de Waterlijn Duin hebben wel iets te betekenen. Dus ja. het is niet zomaar dat het zomaar verzonnen is. Nee, precies. Ze hebben daar is ook zelfs een boekje over geschreven. Iets, ja. Iemand heeft dat gedaan. Nou, ja. dat is een behoorlijk dik boek. Oh ja, okay. oh, jij kent dat ja. boek? Ja, ik heb het. Ja, oh, je hebt het zelfs. Dat ja. Okay. Ja, ja, is ja, een leuk ja. boek trouwens, echt, ja? uh, echt aan te raden. Oké, okay. Want uh, ja, ik heb dan met vrijwilligers uh, in de waterleiding duinen gewerkt om uh, bijvoorbeeld uh, om te maaien, een natte duinverleidjes. Maar ook om uh, bunkers uh, dicht te maken voor de vleermuizen. Zodat oh. alleen vleermuizen naar binnen konden en geen mensen complete hek werken. En, en ja, dan kregen wij opdracht... Om een bunkertje of, of te maaien... in het Mussenveld bijvoorbeeld. Nou, dat ligt helemaal tegen de zeereep aan. En, en dan moest je op je kaart... we hadden natuurlijk allemaal kaarten... waar het keurig op beschreven stond. En dan, uh, dan gingen we daar naartoe. Dat is geweldig. Uh, uh, heel bijzonder. Um, maar ja, waarom heet het dan het Mussenveld? Maar goed, dat staat dan in het boek. Ja, dus, ja. ja, ja. Dat, ja dat heeft vaak ook met uh, de... de... De activiteiten te maken, hè? die is de vinkenvel bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, ja. Daar werden vinken ge gevangen. Ja. Uh, vaak had het ook met boerderijen te maken die daar uh, lagen. Dat er weer bepaalde bomen stonden of wat dan ook. En dat hebben ze dan toen weer dat. Of die eigenaar van die boerderij, die heette zo. En... Oh ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja die boerderij is daar later uh, helaas weggegaan toen het uh, water zo uh, werd onttrokken uit de... Uit de duinen, dus toen was het op een gegeven moment was het niet meer te doen. En in 1950 hebben ze dus dat lekkanaal gegraven vanaf de lek naar de waterlijnduinen. Zodat ze dus extra water hebben toegevoegd aan de, aan de duinen. Ja. Omdat het anders zouden ze het veel te veel verdrogen Ja, ja, precies. Ja, ja. En hoe, hoe nat zijn of droog zijn die duinen tegenwoordig? Ja, je kan ze zo nat en zo droog maken als je wil natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja de kernbeduinen zijn behoorlijk uh, natter geworden hè, de afgelopen ja. jaren. Omdat ze ja. daar gestopt zijn met uh, pvm, met pompen. Ja. Dus, uh, maar ja, de water bedoelt, uh, het water eruit uh, ja, daar, ja, ja. Ja. ja. Maar de waterlijnduinen worden echt nog wel gebruikt. Uh, ja. Ja. Maar het heeft ook wel wat, vind ik, al die kanaaltjes. En, uh, ja, zeker. En het stromend water en het is glashelder. Dus, uh... En weet je wat leuk is? Ze hebben dat toen gegraven. En uh, dat hele systeem van water inlaat. ...tot uh, zuivering en dan weer daarna het water eruit... ...dat kon helemaal zonder pompen gedaan worden. Oké. Okay. Dus dat ging allemaal op zwaartekracht. Ja, ja. niet bijzonder. Ja, dat is heel, heel knap. Ja. Dat dat en dan, gaat het, het maar eens bedenken. Ja. En uitvoeren. Ongelooflijk. Ja. En ongeveer het verschil, Ik denk dat het ongeveer 11 meter is... ...het verschil tussen de inlaat en de uitlaat. Zo, oké. Okay. Dus in die 11 meter wordt ja, dus ja. alles helemaal gefilterd... Het gaat helemaal naar die duinen... ...en gaat aan het einde weer helemaal terug naar de oranje kom. Ja. Ja. Heel knap, ja. Oké okay Richard, dankjewel voor je toelichting. Uh, Duinendag, dus vandaag uh, de Duinens Die hebben we natuurlijk ook in uh, Nederland, Rob. En die heeft een heel programma. Uh, het is gewoon duinensstichting.nl. Dus uh, mocht je nog even naar buiten willen... In, dit, uh, in deze hitte dan <laughs> moet je dat vooral doen. <laughs> en dan uh, zijn we een hele grote agenda op hun website staan. Ja, wat zitten we op een unieke plek, hè mannen? Die, uh, ja, zeker, zeker, zeker. Ze gewoon uh, alles hebben. Zee, duinen, uh, noem, noem maar op, circuit. Ja, het zit er al. Daar is uh, de DTM trouwens. Uh, net, uh, net is daar race 1 uh, geëindigd, uh, okay. heren. Ja. En die is uh, door uh, Maro Engel uh, gewonnen in een uh, Mercedes... Hij is van start tot het einde is hij de nummer 1 geweest tijdens de race. Oké. Okay. Dus gestart en uiteindelijk ook als winnaar over de finish heen gekomen. Maro Engel. En dan morgen om half twee hebben we race 2 van de DTM. Verder nog een heel uitgebreid programma daaromheen trouwens met diverse andere races van... Onder meer de ADAC. En uh, ja, daarover horen we straks uh, vast meer van uh, Chris Schot Schotanus. Ja, zeker, zeker. Want die hebben we? Uh, ja, die komt volgende uur. Zo uiter. rond uh, kwart voor vier, hè? Ja, zoiets, ja. Oké. Okay. Um, nou, we gaan de plaat draaien. Ja, lekker. Lekker zomers. Hier is uh, Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas. Es que mereces una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 ik wil Que weet niet la música moet la emoción. weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. en weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet y la champaña niet wat ik moet Ik me niet wat ik moet doen.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 Want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. ZFM. 24 uur per dag.